8 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De gasunie heeft een financiële tegenvaller... die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Het staatsbedrijf maakte dat bekend... bij de presentatie van de halfjaarscijfers. In de eerste zes maanden van dit jaar was het verlies 548 miljoen euro. De oorzaak van de tegenvallen zijn nieuwe regels van kartelwaakhond NMA. Die heeft bepaald dat het Nederlandse gasleidingnet... minder waard is dan gedacht... De gasunie mag nu minder geld vragen voor het gebruik ervan... met terugwerkende kracht tot 2006. Het bedrijf spreekt van een enorme tegenvaller, ook voor de staat. Nederland wil de komende jaren veel geld verdienen... met het doorvoer van gas uit Rusland en het Midden-Oosten. Voor die zogeheten gasrotonde zijn grote investeringen nodig. Maar het is onzeker of die worden terugverdiend. Frankrijk heeft de opstandelingen in Libië zo'n 180 miljoen euro gegeven. Het geld komt uit bevroren fondsen van de Libische leider Gaddafi... Volgens de vertegenwoordigers van de Libische opstandelingen in Parijs... wordt het geld gebruikt voor voedsel en medicijnen. De Nationale Overgangsraad in Libië, die de opstandelingen vertegenwoordigt... heeft vorige week twee gezanten aangesteld in Europa. Zij zijn nu de enige vertegenwoordigers van Libië in Londen en Parijs. In de plas de Waai in Culemborg is blauw al geconstateerd. Het waterschap Rivierenland adviseert om uit het water te blijven... honden er niet in te laten zwemmen en drinken en er ook niet te vissen... Blauwalgen bestaan uit bacteriën die eruit zien als wier. Water dat ermee is besmet is blauwgroen en giftig. In juli zijn zo'n 15% meer huizen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft de Nederlandse Vereniging voor Makelaars bekendgemaakt. Volgens de NVM is de huizenverkoop gestegen door de verlaging van de overdragsbelasting van 6 naar 2%. Volgens de NVM is de negatieve spiraal op de woningmarkt nu doorbroken.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 Vanavond in twee dingen. Onze zomerserie met recht van spreken. Elke maandag en vrijdag in augustus ervaren vakmensen over hun vak... de lessen die ze trokken en de raad die ze aan ons willen meegeven. Vanavond is mijn gast. Dick Berlijn, commandant ter strijdkrachten 61 jaar. Hij was de beste Starfighter en F-16-piloot. Als je vliegt bij zo'n eenheid, ja, dan word je geconfronteerd met ongelukken die er gebeuren. En ik heb in die periode uh, toch heel veel goede collega's, goede vrienden verloren. Als commandant der strijdkrachten informeerde hij het land over gesneuvelde soldaten. Het verschrikkelijke verdriet van die families die, dat, die, dat moet, die daarmee geconfronteerd worden... Ja, dat raakt mij als mens. Na zijn afscheid bij Defensie ging hij op bedevaart naar Santiago de Compostela. Omdat ik goed wilde begrijpen dat deze fase uh, voorbij was bij Defensie... en dat ik een nieuwe fase inga. ga. Dick Berlijn, u heeft vanavond het recht van spreken. Meneer Berlijn, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u, uh, dat u erbij wil zijn uh, deze avond tot uh, half negen... met recht van spreken. Ik hoorde u net uh, zeggen, want u bent nu al een paar jaar... geen commandant van de strijdkrachten meer... dat u als het ware moest afkikken uh, via een bedevaart... naar Santiago de Compostela. Nou, afkikken was het niet. Het was wel een, uh, het einde van een zeer drukke uh, periode. En um, als je in zo'n uh, nieuwe fase komt... Uh, dan is het ook wel eens prettig om, om, om wat te reflecteren... En, en na te denken van nou, uh, uh, wat, wat wil ik eigenlijk hierna doen? En um, wat ik niet wilde was meteen weer in een hele nieuwe drukke baan komen. En dan, ja, dan krijg je op een gegeven moment zo het idee dat je maar doorrent of doorholt... Uh, ik heb er erg van genoten van die maand dat ik naar Santiago fietsen... geweldige, uh, mooie herinnering uh, die ik enorm heb gewaardeerd. Ja. Ja. Want u fietste daar naartoe en u kreeg, kreeg nieuwe gedachten... terwijl u eigenlijk al een paar jaar langer bij Defensie was gebleven dan uh, gebruikelijk was. Hè? Want u was 58 toen u afzwaaide, terwijl je geloof ik al met 55 uh, dan uh, met pensioen kan. Ja, in die periode was dat zo. Tegenwoordig uh, dienen de mensen al wat langer. De leeftijd van 55 wordt langzaam opgetrokken naar 58... Ja. Ja, maar in die tijd was dat zo. Ik was inderdaad op verzoek van de minister Kamp toen minister van Defensie uh, wat jaren langer gebleven. Uh, omdat, uh, ja, ik, ik kon, ik zou die, die uh, taak van commandant de strijdkrachten doen. Maar dan moet dat natuurlijk ook uh, dan moet dat een bepaalde tijd hebben. Dan kan je niet na een half jaar zeggen, nou, ik ben 55, nu stap ik op. Nee, het is eigenlijk zonde hè, dat je, dat, in, bij wijze van spreken op je 55, maar ook op je 58, uh, uit dienst gaat. Al je kennis en kunde uh, gaat mee aan de andere kant op. Defensie is het kwijt, doodzonde Het zijn Griekse uh, pensioenleeftijden bijna, hè? 55. <laughs> nou ja, um, in Griekenland is het nog wat erger, maar het is jong, daar heeft Gelijk. En tegelijkertijd is het ook waar dat er uh, heel veel collega's, uh, wat jongere collega's van mij bij Defensie, uh, die taak prima uh, over uh, hebben kunnen nemen. Uh, de, de huidige commandant de strijdkrachten, uh, generaal van Un is natuurlijk een, een, een topper eerste klas. Dus wat dat betreft uh, daar lag het niet aan, of dat, dat soort angstige gevoelens heb ik niet gehad hoor. Van goh, ik ga nu weg en wat zal er dan na, na mij gebeuren? Helemaal niet. Nee, nee, nee maar het, het gaat meer als het ware voor het instituut. Dat, dat, dat uw kennis en kunde dan kwijtraakt, dat zou je toch ook nog op een andere plek ten, ten nutte kunnen maken? Jawel, maar dat is natuurlijk altijd zo. in elke organisatie, als je op enig moment uh, de organisatie verlaat... Ja, dan neem je wat kennis en ervaring mee. Maar uh, soms is het ook wel goed om, om uh, ja, een opvolger van je aan het roer te laten... die misschien weer dingen kan oppakken die jij niet meer uh, uh, kon veranderen. Of, of uh, nou ja... Zo gaat dat altijd natuurlijk. En of het nou 55 of 58 is, zo dramatisch is dat verschil natuurlijk ook niet. U ging naar Santiago op de fiets om, uh, om nieuwe gedachten op te doen. En waar hebben ze toe geleid? Wat, wat, is, wat is de gedachte geworden waar u vandaag de dag nog plezier van hebt? Nou, kijk, ik ben niet naar Santiago gegaan... Uh, laten we zo zeggen, vanuit het gevoel van ik zit in een crisis... en ik moet het dus even heel erg gaan overpijnzen. Maar ik wilde wel even een moment voor mezelf hebben. Uh, ik heb die reis ook alleen gemaakt. Um, en... Um, hoewel niet het, het, het doel dus vooropgezet was van ik ga zitten mediteren en mijmeren. Ja, je zit toch wel heel lang alleen op die fiets. En dan gaat en dan die hersens die, die, die malen dan toch een beetje door. Dus je komt sowieso aan dat, aan dat, aan dat mijmeren toe. Mm. En um, ja, het doet je terugdenken aan, aan uh, hoe je je periode bij Defensie, in mijn geval uh, voor een groot deel bij de luchtmacht heb doorgebracht, wat zijn de beslissingen die je hebt genomen... waren ze goed, waren ze slecht, hoe, hoe, maar ook privé, wat, wat heb je daarmee gemaakt... hoe zijn de contacten met, met je familieleden, met je vrienden... heb je daar voldoende tijd aan besteed... En dat zijn heel persoonlijke uh, en ook erg verschillende gedachten geweest natuurlijk. Het is niet zo dat ik van die reis terug ben gekomen met een totaal nieuw inzicht. Nee. Uh, dat ik het allemaal anders had moeten doen. Of dat ik, nou ja, zo, zo, zo niet natuurlijk. Nee, maar als u zegt, uh, je denkt na, nou, wat ging er goed, wat ging er fout? Uh, in de journalistiek houden we graag van uh, de keerzijde van de ja, medaille. Wat ging er dat fout? Oh jee, uh, dat ik zou zeggen, ik, ik denk dat... Um, in je, in je periode dat je leiding hebt mogen geven aan een, aan een organisatie... dat je naast een aantal dingen die soms goed gaan... ook heel veel dingen meemaakt waarvan je achteraf, achteraf zegt... van god, dat had ik anders moeten doen... of ik had eerder een beslissing moeten nemen of, of, of juist niet. Ik heb misschien te snel een beslissing genomen. Uh, dat zijn vaak... want de vraag is mij wel eerder gesteld, moet ik u bekennen... dat zijn vaak niet zozeer de beslissingen die te maken hebben gehad... met bijvoorbeeld de inzet van militairen of... Uh, het besluit tot een bepaalde actie. Uh, daar heb ik eigenlijk nooit twijfels over gehad. Dat wil niet zeggen dat je als commandant... Dat zal alle commandanten zullen dat herkennen. Nooit uh, aarzelt. Nooit ja, u was wel, wel commandant, uh, min of meer laat, laat ik het overdrijven. Maar in, in oorlogstijd, u zat, uh, u zat van 2004 tot 2008 uh, als, als hoogste baas van Defensie. Ook, ook in Oeruzekan. Nee, dat is waar. En dat is een hele uh, belangrijke periode geweest voor uh, de mensen in Afghanistan. Voor uh, de mensen binnen onze uh, Defensieorganisatie. En daar zijn hele uh, belangrijke zaken gebeurd. Vaak mooi, uh, soms verdrietig en soms ook niet goed. Um, maar wat ik u net zei... De, de, de, toen ik naar nou, Santiago fietste en, mijn, en een beetje de zaken overpeinsde, heb ik nooit twijfels gehad bij de beslissingen die we toen nee. hebben genomen. Zo raar als het misschien klinkt. En die, die, die, die, die onzekerheid, die nee. twijfels, die gingen veel meer over... Ja, zaken die, die in de persoonlijke sfeer lagen... Met, met, uh, over benoemingen van mensen, uh, beslissingen die je hebt moeten nemen... Uh, waar sommige mensen niet gelukkig uh, mee waren. En je hebt gewoon mensen niet kunnen bevorderen die misschien wel gefocust hadden op ja, een, een ster erbij. Ook dat. En het, het zijn vaak mensen die je lang kent en die ook je vrienden zijn geworden en zo. Ja. En dan kan je een, ja, nou één keer niet iedereen datgene geven wat ze graag hadden gewild. Uh, en en uh, nou ja, dat, uh, meer van dat soort zaken. Maar uh, laat ik het vooropstellen, allemaal niet zo heel erg dramatisch. Nee. Ik laat u wel iets horen Nu uh, uit uw eigen mond wat uh, zeer dramatisch was. Om vijf over elf Afghaanse tijd is in het centrum van Tarenkot... bij het passeren van een Nederlandse patrouille een autobom ontploft. Bij deze zelfmoordaanslag zijn een twintigjarige Nederlandse landmachtssoldaat... der eerste klasse en een aantal Afghaanse kinderen om het leven gekomen. De Nederlandse militair is afkomstig van het 42e bataljon... Limburgse jagers, gelegen in Oorschot. Dit zijn mededelingen, uh, meneer Berlijn, uh, die u aan het publiek moet doen. Maar die moet u ook vooraf dat het publiek geïnformeerd wordt... aan de familie uh, overbrengen. Wat, wat, wat doet dat met uh, ook de hoogste baas van de strijdkrachten? Ja, dit, in de eerste plaats is het um, als zo'n bericht komt. Uh, iedereen schrikt als je zo'n bericht krijgt. Uh, ho hoezeer we er ook rekening mee houden dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt, dan schrik je... Uh, en je realiseert je eigenlijk meteen het enorme verdriet... Um, die uh, dit veroorzaakt. Uh, um, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb zelf ook uh, een zus verloren... op vrij jonge leeftijd. En als je dan met uh, het overlijden van een, een soldaat te maken krijgt... Dan, dan automatisch komt dat ook weer persoonlijk bij je. Hè? Van, goh, hoe, was het, hoe was het ook weer? Of het feit dat je op een gegeven moment te horen krijgt... dat je, dat je zus of je broer overleden is. Dus ik realiseer me heel goed... Uh, uit eigen ervaring, zoals ik net aangaf... wat dat betekent voor een familie. Of ik heb het ook in het verdriet van mijn ouders gezien... toen ze hun, hun dochter verloren. Dat is, ik heb vaak gezegd, van, er was een periode in ons gezin voor... en na het overleden van mijn zus. Um, en de, de, de, de spontaniteit, de vrolijkheid, de vreugde... is nooit meer dezelfde geweest als, als uh, in de periode voor haar overlijden. Dat is verschrikkelijk wat er gebeurt. Dat realiseer je. Um, voor de familie die het aangaat. Tegelijkertijd ook voor alle collega's die uh, een, hun kameraad een, een, een goede vriend verliezen. Dat hakt er stevig in. En tegelijkertijd verwachten wij dat die organisatie Defensie uh, professioneel is. En, en, en ook weer net met zoveel uh, overtuiging haar taak uh, voortzet. Ja, het is een mix van al dat soort emoties. Uh, uh, u, u, moet, u moet daarmee uh, omgaan. En iedereen uh, bij Defensie heeft een nazorg. Geldt dat ook voor de hoogste baas? Mm, nou, niet in de zin dat, dat, er een, een traject, dat je een traject doorloopt... Van, uh, waarin je komt praten. Nee, zo is het ja. niet. Maar wat ik u net zei, Defensie is een organisatie... waarin mensen elkaar vaak heel lang al kennen. Ik heb 35 jaar bij die organisatie uh, mogen dienen. Nee, 38 geloof ik zelfs, als ik goed reken. En dat betekent dus dat je ook de mensen die, met wie je samenwerkt... Dat zijn, dat zijn zeer goede bekenden, vaak vrienden en In zo'n omgeving, ja, dan, dan, die nazorg die is er dan niet officieel, maar iedereen let een beetje op elkaar. En, en af en toe uh, loopt dus iemand bij je binnen en zegt: uh, dik, hoe is het ermee? mij? Of, uh, of, nou ja, ik noem maar. Wat uw opvolger, Peter van Uhm, kreeg ongeveer op de dag dat hij uh, de hoogste baas werd van de krijgsmacht... Bij, met een parade op het binnenhof te horen dat zijn zoon in Oeroeskand gesneuveld was. Hebt u daar dan ook nog contact met hem over? Ja, dat was verschrikkelijk. Um, het erger kon je het niet voorstellen. Ik geloof dat wij allemaal. Uh, alle mensen in Nederland, toen we dat bericht hoorden... dachten we, dan, dit kan niet waar zijn. Dit is zo. Als je nou scenario schrijver zou zijn geweest van een film... dan had waarschijnlijk je, je, je redacteur, of hoe zeg je dat... de beoordeler van het scenario, die had gezegd... kom, dit is weer een beetje te grijs. Hè? Dit is een beetje te, te, te, te toevallig allemaal. Dat is verschrikkelijk. Uh, ik ben toen, ik dat hoorde, uh, s'nachts om, om, om vijf uur... ik lag in mijn bed natuurlijk, uh, werd ik gebeld. Uh, met het bericht dat er een ernstig ongeluk gebeurd was uh, in, in Afghanistan... en ik dacht nog van, goh, ja, maar jullie moeten mij nu niet bellen. Je moet nou maar een opvolger bellen, uh, generaal Van Um, want hij is nu de commandant der strijdkrachten. Uh, en uh, toen, een half uur later, toen belde de plaatsvervangend commandant... generaal Melman, die belde me op en zei van... Uh, Dick, luister, eens, het, is, uh, het is de zoon van Peter. Nou, op dat moment stopt de wereld, bij wijze van spreken. En ook uh, generaal Van U. Ja. En zijn vrouw Inge, die, ken, die kennen we heel goed. Dat zijn vrienden van ons. Dus dat komt zo verschrikkelijk hard binnen. En, en ja, dan, dan realiseer je, althans je denkt je dat je dat realiseert in een split wat dit voor die nieuwe commandant moet betekenen en zijn vrouw en zijn, en zijn dochter. Uh, dat is niet te beschrijven natuurlijk. Dus ja, ja wat doe je? Ik, ik heb me, zoals dat iedereen dat zou doen, snel aangekleed naar het ministerie gegaan... En, toen ik daar was, toen was generaal Van Um met zijn vrouw... die waren ook net op het ministerie ge ge ge gearriveerd. Ja, wat doe je? Ik had tranen in mijn ogen en hij natuurlijk ook. En um, ja, je valt elkaar in de armen en je hebt geen woorden. Um, wat doe je dan? Ja. Uh, heel zo, menselijk zo, natuurlijk. Ja, ja, ja, dat, nee, is, het, het dat, dat is het. Maar, maar kijk, um, uh, het is een enorm verdriet. En het bijzondere van generaal Van Uem is dat... Kijk, als je dit overkomt. Iedereen had het doodnormaal gevonden, denk ik. Als hij had gezegd van, sorry, maar ik kan dit nu niet doen. Uh, dat had iedereen volstrekt begrijpelijk gevonden. En hij heeft, vind ik, het bovenmenselijke uh, karakter getoond. Dat hij zei van, luister eens, um, ik blijf. En mijn uh, mensen verwachten dit van mij. Maar ik vind het fenomenaal. Want hij heeft natuurlijk uh, ja, al die tijd, ook nu nog, elke dag maar weer wordt hij met Oeruzgan geconfronteerd. Uh, en, uh, hoewel de missie daar natuurlijk niet af is gelopen. Uh, toch zijn de organisatie, defensie, uh, landmacht in het bijzonder... Um, ja, de hele afwikkeling natuurlijk. De he? hele afwikkeling ja. daarvan... Uh, ja, dat, uh, dat is een, een, een, zeer, um, een zeer dramatische ja. gebeurtenis geweest. Ja. Meneer Berlijn, wat doet u vandaag de dag? Nou, ik ben na dat jaar, wat, wat, wat vangen, of wat een snelle overgang moet ik u zeggen. Maar goed, ja. ik ben na dat jaar... Uh, nee, ik, na, bij, nadat ik bij Defensie wegging, heb ik dus eerst even uh, wat gereisd, gefietst. Ik ben met, uh, met mijn zoon gaan duiken in, uh, in Egypte een weekje. Nou ja, meer van dat soort dingetjes. En toen merkte ik toch dat ik, uh, dat ik nog niet helemaal... Uh, niks wilde doen. Hè? Bij wijze van spreken, en dat zeg ik met respect en vriendelijkheid of voor de mensen die daar wel voor kiezen, maar een leven van alleen maar reizen of alleen maar golven, ik noem maar wat, dat, dat, uh, daar had ik nog geen trek in. En uh, dan gaat het zo dat, dan komen er van verschillende kanten soms vragen: van goh, zou je misschien voorzitter willen worden van die vereniging, of zou je misschien in de raad van advies van zus of iets. Nou ja, dat komt zo op je pad en tegen sommige dingen zeg je ja en sommige dingen zeg je nee. En, dat betekent dat mijn agenda toch weer snel volliep met van alles. Maar ik vond het wat rommelig. En toen eh, na dat jaar eh, kwam Deloitte eh, bij me eh, op de stoep, om het zo maar te zeggen. Eh, Deloitte, een van de grote eh, kantoren in Nederland. Maar die behalve accountancy en financial services en belastingzaken, et cetera, et cetera, doet. Ook een consultancy poot heeft. En die hebben gevraagd aan van wil jij jouw kennis en je ervaring... en nou ja, alles wat je mee kunt nemen, wil je dat inzetten voor ons? En daar heb ik ja tegen gezegd. En op dit moment uh, hou ik me vooral bezig met, met zaken die veiligheid betreffen. Dus dat scheur ik toch wel een beetje aan tegen wat ik hiervoor heb gedaan. En dus ik hou me bezig met openbare orde veiligheidsvraagstukken. Uh, uh, cybersecurity, moeten jullie onder andere aan denken. Uh, nou ja, het nieuwe politiebestel... Uh, uh, en ik probeer de ervaringen die ik bij Defensie heb opgedaan, uh, die bied ik aan. Althans in de zin van, goh, heb je daar aan gedacht, uh, wat zou je daarvan denken? Ik geef af en toe le lezingen uh, over leiderschap, maar dat allemaal onder de paraplu van, uh, uh, van Deloitte. Dat is een heel ge gestructureerde agenda. Nou, meer gestructureerd dan dat ene jaar... Toen het wat ja, een beetje rommelig was, om het zomaar te zeggen. Niet mm. dat ik er uh, nee. spijt van had. Maar uh, ja, het is nu meer gestructureerd. En ik heb weer een volle agenda. Ik werk met uh, jonge collega's die vreselijk enthousiast en vreselijk goed zijn opgeleid. En, het is, uh, en, en wat is de hier. wijze les die u aan hun meegeeft vanuit uw uh, achtergrond? Nou, dat ja, kijk, wie ben ik om wijze lessen aan nou te delen? Ja, maar goed, ze als u misschien me... om nou, u zo aandringt, hè, laten we het maar zo zeggen. Uh, en en dat zeg ik uit volle overtuiging. En dat zeg ik ook op basis van de dingen die ik in, in mijn werkzame leven bij Defensie heb meegemaakt. Ik, ik geloof dat als je jong bent en je twijfelt over wat je moet doen... en kan je het wel aan en, en hoe zal later mijn leven eruit zien... Dan, dan, dan adviseer ik jonge mensen graag in de zin van... luister, um, doe de dingen waar, die je leuk vindt. En waar je het gevoel hebt dat je iets, iets, iets kunt betekenen. Als, en als je dingen doet die je leuk vindt, dan word je er ook goed in. En als je goed ergens in bent, dan komt die carrière vanzelf. Maar, maar draai het niet om. Ga niet uh, uh, een, een cv najagen omdat je denkt dat dat wat goed op je cv staat. En, en dan gaan mensen verkrampen. En als je verkrampt, ja, dan, dan, dan, dan put je niet nee. alle zaken in, uh, uit je die je kunt brengen. En dat, het is niet leuk en het is ook niet goed, dus... Doe vooral de dingen die je leuk vindt. En de rest, kom, en de rest komt allemaal vanzelf. En uh, nou ja, dat zou mijn advies uh, zijn. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. En vooral met uh, Dick Berlijn, vroeger chef, staf uh, van uh, de strijdkrachtencommandant. De hoogste baas, de, de hoogste generaal van, het, uh, van de Nederlandse krijgsmacht. Tussen 2004 en 2008. Maar u zei al, het begon in 1969 met de entree op de KMA. Maar nog een stapje verder terug. Wanneer dacht u... Ik wil bij het leger. Nou, dat, zo raar als het klinkt misschien, maar ik heb dat geloof ik nooit echt zo gedacht. En uh, ik moet het uh, heel eerlijk zijn: die, die keuze om uiteindelijk voor het leger te kiezen, is, is, was er niet eentje. In de zin van, uh, ik ben 14, 15 en ik wil per se het leger en helemaal niets. Wat was de droom dan wel? Nou, ik zat op de middelbare school. Ik had niet zo'n briljante schooltijd achter de rug. Bij uh, ons gezin verhuisde veel. Mijn vader was ook uh, militair. Uh, Wij verhuisden vaak. En ik denk dat ik in die periode, uh, als we steeds maar van school wisselden... meer bezig ben geweest om een plek te veroveren in die nieuwe uh, klas waar ik dan kwam. En wat, ik heb wat minder aandacht besteed aan mijn studieresultaten. Ja. Dus... Um, uh, ja, wat we wel mochten in die periode... ik mocht van mijn vader gaan zweefvliegen samen met mijn jongere broer. En dat vond ik wel machtig mooi. Um, uh, daar, dus komt, ik, daar komt de droom van elke jonge piloot. Ja, maar ja, nou ja maar u ik, hing al in de lucht. Ik, nou, Laat ik zo zeggen, ik wilde dus uh, door dat zeevliegen... Mm. wat een prachtige uh, opstap is naar, naar het, het, het echte werk, om het zo maar eens te zeggen. Ook nu, de, vandaag de dag nog, vind ik... Um, ben ik uh, werd ik dus heel enthousiast voor dat vliegen. Ik wilde eigenlijk naar de KLM. Maar door die wat slechte schoolperiode uh, had ik de verkeerde keuze gedaan. Ik had dus HBS-A in plaats van HBS-B. Uh, dus, dus niet de beta-kant, maar de talenkant. Nee. En uh, ik kon dus niet naar de KLM. Uh, of althans naar de Rijksluchtvaartschool, zoals dat toen nog heette. En ik, ben, ik kon toen wel uh, uh, naar de KMA en de Militaire Academie in Breda. En via dat traject kon ik dan wel weer vlieger worden. Um, en toen heb ik voor die KMA dus gekozen. Uh, een, een bijzondere boeiende tijd vond ik dat. Behalve dat je... Ja, laat ik zeggen, militair wordt gemaakt. En ook, ook studeert natuurlijk. Ik heb de sociaal-psychologische kant gekozen. Um, wordt er veel geïnvesteerd in vorming. Uh, wat, ik, wat ik zeker nu terugkijkend een heel belangrijk aspect vind. Maar uiteindelijk mocht ik in 1973 datgene gaan doen... waar ik eigenlijk voor bij Defensie was gekomen. En ja, dat was vliegen. Nou, laten we even een vliegtuiggeluid horen. En u weet vast wat het is. Het, dat, dat klinkt uit, als een starfighter. Er staat de collectie van collega uh, technicus Rens... aan de mm. andere kant uh, van het glas. Hij zegt het is een F-15 en die heeft hij opgenomen op Soesterberg. Oh, oh F-16, sorry, <laughs> bij, de, bij, bij de Amerikanen. Ja. Okay, hij is nee. een geluidenfriek. Grenzen. Het kan heel goed. Een, ja. een, een, een starfighter heeft ook meer een fluitend geluid. Als, Is dat die, ja? nou, als die in wat wij noemen in military power vliegt, dat wil zeggen uh, niet helemaal het maximum vermogen, maar het vermogen wat je hebt zonder je naverbrander. En dan heeft een starfighter inderdaad een wat fluitend geluid. Dus ik ben door de mand gevallen. Ja, geeft niks. Uh, hmm. uh, maar u, u werkte ondertussen wel maar een paar grote passen bij een apparaat uh, dat in koude oorlogstijd uh, uh, voor u uh, het, uh, het apparaat was. Maar uh, dus minder uh, gevechtsacties, maar dat transformeerde door de Césure 89 Val van de Muur... tot uh, echt ook een apparaat op gevechtsmissie. Hoe hebt u dat ervaren? Want dan komt je leven letterlijk op het spel te staan. Ja, maar het, het zou misschien verbazen als ik het volgende zeg... in die tijd van de Koude Oorlog... toen heeft Defensie, uh, en niet alleen de luchtmacht natuurlijk... ook de landmacht, ook de marine, die hebben zich... Enorm ingespannen om een heel geloofwaardige uh, krijgsmacht neer te zetten. Hmm. Dus we oefenden ons suf in die periode. Ja. En ik zal u vertellen, in die periode ook met name, uh, hebben we meer collega's verloren. omdat die oefeningen zo levensecht waren. We vlogen lager en harder uh, in sommige gevallen dan, dan verantwoord was. En daarmee hebben we heel veel collega's ook verloren. Dus hoewel we niet tot echte inzet kwamen, was de, de, de, de periode van die Koude Oorlog. Ik hmm. wil niet zeggen dat mensen niet maar... ook. Uh, vreselijk hard hun best deden om een heel geloofwaardige krijgsmacht neer te zetten. Na het vallen van de muur, daar heeft u gelijk in. Toen zijn we het echt we, los, natuurlijk. Toen zijn we echt ja. aan operaties deel gaan nemen. En ja, uh, ja dan, dan zie je dat een aantal dingen wat veranderen. Uh, dan zijn sommige dingen die we dan in de theorie zouden doen, of zeiden dat we zouden gaan doen, moeten we dan in de praktijk brengen. Ja. En, en wat zei uw vrouw ervan? Uh, wat, ik bedoel, u hebt ook een thuisvond. Ja, nou ik zal u zeggen dat toen ik zelf uitgezonden werd uh, in 19. Was het nou ook weer? De 91, nee, 93. En oh, je ging boven ja. Het voormalig Joegoslaaf. Joegoslaaf, Ja, ja. was Villa Franca. Hè? Ja. ja, conflict in Bosnië. Ja. En ik werd uitgezonden met een eenheid F-16's van de vliegbasis Twente. Ik had in die periode twee uh, jonge zoontjes. Uh, van een uh, wat waren ze ook weer? Ik geloof dat ze... Dat nou, weet u oké, beter we, dan ik. Uh, ik val <laughs> altijd door de man. Even kijken, de oudste was... 1993, wanneer is de eerste 90. geboren? De, de oudste was 14 en de jongste okay. was 10. Ja, um, ja. en toen... Um, en dat was twee jaar na de oorlog in Irak. En u kunt zich misschien nog wel herinneren dat in die Irakoorlog... dat je af en toe ook westerse vliegers zag... die gevangen genomen waren ja. door Saddam Hussein... en die waren in elkaar geslagen en gemarteld. En toen wij dus naar Joegoslavië gingen... toen dachten wij, nou ja, eh, hoe zal het ons vergaan? En komen we wel terug? En ik zal u zeggen dat dat toch altijd hele inspannende... of inspannende, maar dat zijn momenten... Dat je afscheid staat te nemen van je kinderen. Ik stond uh, letterlijk afscheid te nemen van mijn twee jonge jongens. die met grote vraagtekens. Uh, een pap aan stonden te staren. en ik met een brok in mijn keel. Afstand, uh, afscheid vond, stond te nemen. Dat, ja, dan, dan wordt dat heel persoonlijk. Ja. Uh, dan is het niet alleen maar je werk. of je, je, je mooie werk wat je mag doen. dan is het gewoon. oh ja, mijn kinderen, mijn gezin. en hoe zal het ons vergaan? Dat, uh, dat maakt elke militair mee. Dat maakt elke. Uh, ...diplomaat mee die in dat soort missies wordt gezet. Alle mensen van de, die in NGO-verband uh, in crisisgebieden zitten. Ja, dat is dat, ja, afschuwelijk natuurlijk. Dan is het echt, Er ja. ja. gebeuren ook vrolijke dingen. Ik kan u dat laten horen. Als er een vliegersfeestje was, dan werd er ergens een oude piano opgescharreld. En uh, die werd dan uh, naar het squadron gebracht. En die piano wachtte een verschrikkelijk lot... Maar dan ging Dick of een andere pianospeler, die ging erachter zitten... en die ging een aantal vliegerliedjes spelen. En dan op een gegeven moment in de avond... dan zorgde iemand dat er wat kranten en benzine achter in die piano ging. En dan ging die piano eenvoudig weg de fik in onder luid gejoel. Het was een beetje tegen de gevestigde orde bedoeld. En het was toch ook wel een beetje... want zeker in die tijd waren er heel wat spanningen in de jachtvliegerij met de gevaren en de ongevallen. En dat werd op die manier op afgereageerd. En met, met heel veel plezier. U kent de stem, hè? neem ik aan. Ja, dat is mijn uh, oud-collega... Um, uh, Commodore buitendienst uh, Steve Netto. Ja. Um, ja, die, die, die vertelt over een uh, wat raar gebruik. Ik, ik ben ook altijd wat, um, ben wat voorzichtig geweest... om dat soort dingen zelf te gaan vertellen. Omdat het een gebruik was binnen het scoren. Een en zoals... piano in de fikste. Nee, maar waar ging het over? Generaal Netto die vertelt het net ook al... Uh, je maakt er hele uh, spannende dingen mee. Ja. En in, indringende dingen mee. Het feit dat je een collega verliest... Dat, en de volgende dag moet jij het vliegtuig weer in. En dat betekent dat je, uh, sommige dingen moet je van je afreageren. En dat betekende op het scoren dat er zeker na zo'n ongeluk... Er werd een stevig biertje gedronken, zal ik u vertellen. En uh, ja, er werden er, uh, piano, op de piano liedjes gespeeld die niet uh, op, op de radio uitgezonden kunnen nee, worden. Vliegerliedjes. Er, er vliegerliedjes, die Met zijn een, niet allemaal. tekst. Bijvoorbeeld. En, ja. Maar die vonden wij op het Skodden uh, verschrikkelijk leuk. Ja. Maar dat was ook iets wat binnen het Skodden hoort te blijven, vind ik. En, ja. uh, en daar moet je niet, uh, nou ja, dat moet niet al te veel. Ja, want binnen het scoren is het logisch en iedereen begrijpt het. En ja, ja het rare gebruik dat aan het einde ging vaak zo'n zo piano, die, die overleefde dan niet meer. Dat waren overigens geen hele dure piano's. Nee. Dat waren allemaal van een beetje van oude barrels. Zullen we maar zeggen. Ja. Nou ja. Zo was het. Ja, zo ging het. Uh, nou ja, er gebeuren natuurlijk uh, in, in gesloten gemeenschappen... Ik bedoel, ik ben zelf dienstplichtiger geweest. Ja, u nou, uh, weet misschien nog ook <laughs> nog wel wat <laughs> nee, van. <laughs> ja, daar gebeurden dingen die, ja. waarvan je later dacht... Jeetje, hebben we dat Goh, gedaan? Hadden, ja. we, hadden we niet moeten ja. doen. Ja. Maar goed, het bleef gelukkig inderdaad uh, beperkt tot... Binnen kamers. Nou, ja, ja, uh, dat uniform van u, dat hangt nu aan de wilg Of hebt u het nog ergens thuis als souvenir? Mag dat? Nou, ik moet je zeggen, meestal heb je zo'n twee of drie uniformen. He, dus ja. Als eentje een stoomrijger dat je het andere weer kan dragen. Ik heb mijn uniformen um, allemaal weggedaan. Ik heb er nog wel eentje in de kast. Want naast uh, alle dingen die ik uh, uh, mag doen... ben ik ook nog uh, adjudant in buitengewone dienst van, van de koningin. En uh, nou ja, wie weet ben ik in die hoedanigheid ook nog een keer... zal ik dat uniform moeten dragen. Maar uh, nee, ik heb het verder in de kast hangen. Het hangt er mooi in plastic zak omheen. En wat mottenballen geloof ik, erin. En daar hoort dat. En, uh, en ik u ben mist, in het niet. mist het niet ernstig? Nee, ik mis het uniform niet. Ik mis mijn collega's af en toe. En ik ben nog steeds verschrikkelijk uh, trots. En, en, en ik heb een goede tijd in de Defensie gehad. Uh, nogmaals af en toe ook hele vervelende dingen meegemaakt. Ik heb een zeer goede herinnering aan. Dankbaar dat ik heb ja. mogen dienen. En uh, nooit nee, dat... ge gedacht dat dat jongetje met HBSA zou eindigen als de hoogste generaal van het land? Nee, want je moet dingen niet nee. uh, te dramatisch maken. En, en, uh, nee, ik heb nee. nooit dat soort, uh, dat soort uh, spannende gedachten verder uh, gehad. Nee. Nee. Meneer Berlijn, Dick Berlijn, ik dank u uh, voor de openhartigheid in dit uh, half uur. Voor de wijze les die we hebben mogen noteren. Ik wens u nog een mooie tijd bij uh, Deloitte. En dank dat u aanwezig was. Geen dank. Dat was Twee Dingen voor vanavond. Als u denkt, ik wil het nog een keer horen, dingen.nl En uh, morgen weer een nieuwe kans, nieuwe onderwerpen. Zo dadelijk, Winfried Baijens. BNN Today, Winfried. Ja, de hele Verenigde Staten en ook wel meer mensen in de wereld... kijken nu op dit moment naar een lege zaal in Washington. Een persconferentiezaal waar zometeen een persconferentie moet zijn... waar Bainer, de voorzitter van de Huis van afgevaardigden... komt vertellen dat Amerika morgen toch zijn rekeningen kan betalen. Dat is de hoop in ieder geval. Het laatste nieuws zometeen hier. We hebben het over Hells Angels en Sam uit Jemen. Die zit hier zometeen aan tafel en twijfelt of hij nog terug wil naar Jemen. Zometeen meer. Eerst Kees Groot met het nieuws. Radio 1 het NOS-journaal. De gasunie heeft een financiële tegenvallen die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Dat komt door nieuwe regels van kartelwaakhond NMA, waardoor de gasunie minder geld mag vragen voor het gebruik van het leidingennet. Frankrijk heeft de opstandelingen in Libië zo'n 180 miljoen euro gegeven. Dat geld komt uit bevroren fondsen van de Libische leider Gaddafi. Volgens de vertegenwoordiger van de Libische opstandelingen in Parijs wordt het geld gebruikt voor voedsel en medicijnen. De Europese Unie begint een nieuwe bemiddelingspoging tussen de Serviërs en de Kosovaren in het noorden van Kosovo. Vorige week liepen de spanningen hoog op bij de grens. Servische bewoners waren woedend omdat Kosovaarse agenten twee Servische grensposten wilden overnemen. En er is blauwalg gevonden in de plas de Waai in Culemborg. Het waterschap Rivierenland adviseert om uit het water te blijven, want blauwalg is giftig. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Winfried Bajens. Het is maandag 1 augustus, iets over half negen. Goedenavond. Het laatste nieuws over de stemming in het Huis van Afgevaardigden in Amerika... over het schuldenplafond, dat krijg je hier. Michiel Vos, die doet verslag. Vanochtend is het start zijn gegeven voor de actieweek... voor de slachtoffers in de Hoorn van Afrika. Joker van Petergem werkte als arts in het grootste vluchtelingenkamp daar... en vertelt hoe het is om daar te werken. En de schippers van BNN die zijn begonnen aan de laatste week van hun reis door Nederland. Vanavond deel 11 alweer van de avonturen van Frank van der Lende en de Ramon Beuk die is al tien jaar kok, maar heeft nog nooit een eigen restaurant gehad. Hoe dat toch in Godesnaam nou mogelijk is... Dat gaat hij zo meteen vertellen. En daar komt ook verandering in, kan ik je melden. Maar eerst even jouw dag van vandaag. Inrichten en uh, de laatste dingetjes uh, doen voor, uh, voor de start. Dat Wat is ik... uh, aanstaande donderdag gaan we beginnen met uh, het restaurant. Wat heb je gekocht? Nou, uh, uh, meubelen vooral om, uh, om de boel uh, zo neer te zetten zoals we het graag willen. En uh, vooral de inkopen voor uh, de eerste menus die, uh, die er komen gaan. Zo meteen meer. Voor Today's Topic zit hier natuurlijk Lieke Veld met alvast een update. Ja, met nieuws over het geweld in Syrië onder andere. En digitaal aan de schandpaal nagelen. Niet in Syrië dan, maar in Nederland. En een explosie in Enschede, waarschijnlijk door vuurwerk... maar lang niet zo groot als de ramp van elf jaar geleden. Alhoewel, deze man denkt wel dat er meer achter zit. Dit is ook niet de eerste keer. Ja, er is met stenen bekogeld en zo de ramen. Ja, pas twee weken geleden de ramen zijn vervangen. Ik ben benieuwd wat de uh, volgende keer gebeurt. Als het maar niet erger wordt... Zometeen na 9 uur het hele overzicht van Today's Topics. Lieke, dankjewel. En de sport dan. En daarvoor is aangeschoven Gio Lippens. Er is een uh, Europees kampioenschap in ons land. Het Europees kampioenschap in Skater, oftewel Skiler. En daar heeft Mar Mar nee, Manon Kaminga goud veroverd op de duizend meter. In de finale kreeg Kaminga veel hulp van een andere Nederlandse, van Bianca Hogendoorn. We zaten met, nou, samen nog met twee Duitsers en twee Italiaansen in de serie. En uh, nou ja, Bianc, die, die geweldig week die trok hem aan voor me. En, uh, ik ging eromheen en uh, de rest knalde allemaal bovenop Bianc. En uh, nou ja, Bianc heeft ze gestopt. Daarom, toen kon ik er door. Zo simpel kan het dus zijn. Op de piste van Heerde won Crispijn Ariens het brons op de 1000 meter bij de mannen. En FC Twente, dan hebben we het weer over voetbal, moet het uh, doen zonder de aanvallers... Emi Bajrami en Nasser Chadli. Het gaat dan om de return tegen het Roemeense Vaz Louis... in de derde ronde van de Champions League. Bajrami kant met rugklachten en Shatli heeft een knieblessure. Danny Lansaat keert na een scheenbeenblessure terug... in de selectie van coach Co. Adriaanse en Twente... verdedigt in Roemenië een 2-0 voorsprong. En Voor het eerst in de geschiedenis van het betaald voetbal... staat er komend seizoen een vrouw te vlaggen langs de lijn. Nicolette Bakker gaat aan de slag als assistent scheidsrechter... in de eerste divisie. Zij heeft eerder ook al wedstrijden gefloten... Maar ze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 Nou, er wordt lacherig gedaan, giechelend en uh, er wordt genoeg over gezegd en ook de nodige opmerkingen over gemaakt. Maar uh, ja, over het algemeen heb ik het nog niet als heel vervelend ervaren. Dat is dus een als scheidsrechter Als het aan de KNVB ligt, blijven komend het seizoen de Belgische scheidsrechters. Dat was iets anders wat in de laatste jaren in werking is gezet. Actief in de Nederlandse eredivisie. De voetbalbond is tevreden over de uitwisseling en wil er graag mee doorgaan. Straks meer sport, hè, vanaf 10 uur. En mochten vrouwen niet of wilden ze niet tot op heden? Ik denk dat uh, de meesten niet wilden. Want uh, volgens mij was er geen enkele regel waardoor het niet zou mogen. Maar dit is in ieder geval de eerste die zover komt. geo dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Het is de grootste hongersnood in de hoorn van Afrika in 20 jaar. Alleen al in Somalië zijn miljoenen levens in gevaar. En om een eind te maken aan die hongersnood is er veel geld nodig. Heel veel geld. Ruim 1 miljard euro. Daarom is vanmorgen het start zijn gegeven... voor de actieweek van de samenwerkende hulporganisaties. Joke van Petergem is landencoördinator voor Artsen zonder Grenzen... en zit op dit moment uh, in vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia. Daar is aan het werk. Joke, goedenavond. Goedenavond. Hoe is de situatie nu uh, bij jou in Kenia? Uh... Dat aap, vluchtelingenkampen die er al heel lang zijn hè, in uh, Kenia. Mm -hmm. uh, maar het probleem op dit moment is dat er gewoon veel te veel mensen toekomen. Die vluchtelingenkampen die werden origineel uh, gemaakt voor 120.000 mensen. Voor op dit moment zijn er 120.000, yeah. dus over die kampen. Op dit moment uh, zijn er 390.000 mensen. Oh. En elke dag komen er nog uh, ongeveer 1.500 nieuwe mensen toe. Ja, dat levert enorme problemen op, neem ik aan. Wat zijn de grootste problemen? Het uh, grootste problemen, uh, eens mensen in het kamp zijn, is dat er gewoon geen plaats meer is. Nee. Dus de infrastructuur is niet, uh, niet genoeg om al die mensen uh, voldoende water te voorzien, vo voldoende sanitatie te voorzien... Um, dat is het probleem als mensen toekomen. Ja. Het andere probleem dat we nu zien is dat mensen toekomen in een slechte, meer en meer een slechte fysische conditie. Mm -hmm. Met heel wat kindjes die, uh, die onder voet zijn. Ja. Dat zijn de feiten, uh, de schokkende cijfers. Um, hoe is de dagelijkse praktijk eigenlijk? Stel, jij wordt ochtends wakker. Uh, hoe begint je dag? Uh, druk, druk, druk, hè? <laughs> Ja, het is uh, heel veel organiseren, zorgen dat er genoeg uh, werkkracht is, zorgen dat er genoeg uh, supplies zijn, hè? Med ja. medicijnen, voeding. Um, maar kan het je is, bijvoorbeeld, ja, het is wel als, rennen. als ik je mag onderbreken, kan, je wordt wakker, je weet dat er buiten 400.000 mensen hulp nodig hebben. Uh, hoe word je dan wakker? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, uh, geen moment te verliezen, ik moet naar ze toe. Uh, ja, slapen komt er eigenlijk niet zo heel veel van deze tijd. Uh, nee, maar het goede is dat we nu echt wel meer middelen krijgen, dat we ook meer mensen krijgen om te helpen. Uh, en dat niet alleen voor artsen zonder grenzen, maar toch ook voor andere organisaties alles een beetje begint te lopen. Mm -hmm. uh, beter begint te lopen. Hè. Dus in die zin wordt het een beetje gemakkelijker. Ja. Maar het is natuurlijk nog steeds... Uh... Een grote opgave om, uh, om al die mensen te helpen. Ja. Weet je waar je moet beginnen? Heb je nog soms niet het idee, uh, ja wie eerst? Uh, ja, soms is het wel moeilijk. Hè? Vooral als je met, bepaalde, met mensen praat die je net toekomen. Als je een verhalen hoort, dan is het toch wel even slikken. Maar langs de andere kant, als je dan toch... Uh, ...kinderen kunt helpen en, en die dan toch weer op de been krijgt... ...dan uh, krijg je toch weer, weer energie om verder te doen. Ja. Jij doet dit al um, 16 jaar, um, hebt dus al heel wat meegemaakt. Is het te vergelijken met, met eerdere rampen en hongersnoden? Uh, voor mij is dit wel schokkend, hè? Uh, wat ik nu zie. Um, uh, niet alleen wat ik zie als, als mensen toekomen in, uh, in Kenia... Maar ook de verhalen die je, die je hoort. Mensen die echt heel lang onderweg zijn. Mensen die kinderen verloren hebben onderweg. Uh, het is toch wel uh, ja, schokkend. Wie heb je vandaag kunnen redden met de hulp die je hebt kunnen bieden? Uh, ja, onder andere de kinderen in de, in de nutritionele centra. En op dit moment hebben we 200 kinderen die echt intensieve medische zorgen in het ziekenhuis ondergaan. Voor ondervoeding ongeveer 3000 kinderen, uh, erg ondervoede kinderen die dat door andere, via andere centra uh, voedsel krijgen toegediend en, en speciale voeding. En dan uh, ook nog meer dan 5000 uh, kinderen die niet erg ondervoed zijn, maar toch ook ondervoed zijn die uh, toch die speciale voeding kunnen krijgen. De situatie uh, wordt natuurlijk altijd in cijfers en in hoeveelheden uitgedrukt... maar uh, gevoelsmatig. Uh, jij, zit er, jij bent een ervaren mens. Hoe voelt, hoe voelt dit om daar te werken? Ja, zoals ik al zei... Hè, soms is het uh, van... Oké, okay, het um, is over... Um, soms, soms wordt het allemaal een beetje veel... En, en, en weet je niet waar te beginnen. Ja, wanneer uh, gebeurt dat? Uh, ja, gewoon als... als uh, Vooral als je niet genoeg uh, artsen zonder grenzen kan alleszins niet alles zelf aan. Uh, wij moeten samenwerken met andere organisaties, samenwerken met bepaalde uh, UN-organisaties. En uh, soms is dat ook wel een beetje frustrerend. Uh, maar op dit moment, zoals ik al zei, wordt het allemaal een beetje gemakkelijker. Iedereen begint in de emergency mood te geraken, een beetje sneller te reageren... Uh, Um, ja, het begint, het begint een beetje gemakkelijker te worden. Ja, je klinkt nog redelijk mild, maar volgens mij ben je behoorlijk gefrustreerd dat het zo lang heeft geduurd. Uh, ja, maar uh, we hebben een ongelooflijk goed team. En, uh, en uh, nog eens, ik, ik, sinds, sinds vorige week heb ik het gevoel van oké, okay, het begint een beetje vooruit te gaan. Met alles uh, in gang te zetten. Met genoeg voedsel te, uh, te voorzien voor alle mensen. Uh, ja, het begint, uh, het begint te beteren. De hulp komt op gang. Uh, Joke van Peter vanuit Kenia. Dankjewel en veel succes en sterkte de komende tijd. Dankjewel. Dag. Was dat met I'm a cliché. Het is Radio 1. BNM Today. Hij begon ooit als tv-kok in koffietijd. Presenteerde daarna allerlei andere kookprogramma's... waarvan Born to Cook een van de bekendste is. Ik heb hier verse time. En dan doe ik gewoon ja, een takje of twee. Kijk, zes takken. Ja? Beetje zout. Lekker. Dat was Born to Cook en dat is bij lange na niet de volledige cv van Ramon Beuk. Want hij schrijft ook nog, is culinair ondernemer en hij zet zich in voor Fairtrade. En sprak zelfs een stemmetje, stemmetje in voor de tekenfilm Shrek. Kortom Ramon Beuk, goedenavond. Een Dank druk, je wel. bezig man ben je. Ik ben lekker bezig joh, en ik geniet ervan, vooral. Dat stemmetje <laughs> van Shrek, kan je dat nog? Nee, eigenlijk heb ik, heb ik niet heel raar gedaan. Ik moest, uh, ik moest eigenlijk een soort van mezelf spelen. Want het was uh, uh, kokkie. Dat was een uh, ah. personage. Dat was een kok in, uh, in Shrek. En die had een stem nodig. En uh, dat leek zo leuk als het gewoon mijn stem zou zijn. En dat ah, is ja. uh, mijn stem geworden. Het enige wat je nog niet hebt gedaan, en dat is misschien gek voor een uh, bekende kok... is dat je een, een restaurant hebt. Ja, dat is... Uh, dat is Misschien gek. En anderzijds denk ik van ja, waarom eigenlijk... Uh, ik heb uh, nooit zo de ambitie gehad om een uh, restaurant te beginnen. Omdat ik eigenlijk altijd, altijd iemand ben geweest die um, heel veel leuke dingen wilde doen in zijn leven. En, ja. um, ik word een beetje nukkig van sleur. Ik hou van, uh, van afwisseling. En ja. als ik een restaurant zou beginnen, dan zou het betekenen dat ik daar elke dag aanwezig zou moeten zijn. En dat is iets uh, waar ik... Uh, niet zoveel zin in had. Nou, jij opent deze week, want daarom ben je hier speciaal voor je tienjarig jubileum als kok. Een restaurant voor één maand. Um, dat is dus net lang genoeg. Dat kan je nog aan. Nou, dat, is, dat, is, dat, is, dat is inderdaad leuk. Weet je, want dan kan ik gewoon één maand losgaan en ook één maand dat doen wat ik heel graag wil. Ja. Want ik wil heel graag een uh, restaurant doen waar, ik, uh, waar het gewoon echt elke avond als je, als je langskomt gewoon echt feest is. Mm -hmm. En dat, uh, zoals ik het in gedachten heb, kan het eigenlijk niet uh, 365 dagen per jaar, maar is dat uh, voor een maand wel mogelijk. En dan kan ik er ook echt elke dag in die maand dat we het doen, kan ik er zelf bij zijn en kan ik zorgen voor uh, dat stukje extra uh, om dat feestje compleet te maken. Je bouwt voor één maand even een keuken, alles wordt eventjes opgezet en daarna is het weer weg. Nou, de keuken niet, want het is uh, op de plek waar ik normaal gesproken uh, evenementen organiseer. Het is op mijn eigen locatie, dat heet de Glazen Ruimte in Maarsen. Daar doen we normaal gesproken uh, events voor, voor bedrijven. Dus mm -hmm. is dat niet toegankelijk voor de consument die zegt van... hé, hey, ik wil bij jou een hapje eten. Yeah. Dus uh, alleen groepen komen daar en daar koken we echt op maat... en bouwen we feesten en, en events. En nu heb ik gedacht van, joh, uh, uh, ik ben tien jaar ondernemer. Ik ben niet tien jaar kok, zoals je net zei, maar ik ben tien jaar ondernemer. Mm -hmm. ik, ik kook al veel langer. Maar um, om dat te vieren, uh, tien jaar de dingen doen die ik leuk vind... dacht ik van, ik ga dat uh, vieren met een uh, restaurant... Uh, op een manier zoals ik dat, dat leuk vind. Dus ja. restaurant voor een maand betekent gewoon uh, uh, een open keuken die er al staat. De mensen zitten echt in de keuken. Ze dus zijn onderdeel van de reden uh, uh, van, van de koks. Zeg maar. En de koks zijn onderdeel van de reden waarom mensen uit eten gaan. Namelijk mm -hmm. de gezelligheid en je ziet de koks koken. En het bijzondere is dat ik elke dag een special guest in mijn keuken heb. Een BN'er. Een bekende Nederlander uh, waar ik uh, de liefde en passie voor eten en koken. Patricia Pai. Uh, zou kunnen, maar die komt niet. Die kon niet. niet. <laughs> nee, die, die stond die echt op je lijstje. Nee, die stond niet op mijn lijstje. Nee, ik, het zijn wel allemaal mensen waar ik uh, echt iets mee heb. Waar, die, uh, waar ik echt de afgelopen jaren leuke dingen mee gedaan heb. Of uh, waar ik een bewondering voor heb. Of uh, die uh, een bewondering voor mij hebben. Maar je of hebt vast wel namen mee. toch? Wie oh er, wie ja, wel, ik komen. heb wel wel namen. Ik, ik, uh, uh, onder andere uh, De Drieërs komen. Uh, ben Saunders komt een avond. het Rombly komt. Junge komt. Ah, maar komt, dat wordt met ja, muziek. Hartstikke leuk. Vooral... vooral uh, uh, uh, leuk dat die in de keuken staan en meekoken. Uh -huh. En uh, ja, misschien pakken ze eind van de avond nog wel de microfoon... en gaan ze ja. iets geks doen. Maar toch, ik bedoel, uh, een kok is een kok die heeft staan zweten... staan vloeken, staan tieren in de keuken. We kennen het allemaal van televisie, van een collega tv-koks. Dat werk, dat is toch het ware werk van een kok. Waarom, ik bedoel, los van de sleur, ik snap je verhaal... maar toch, dat is toch het echte werk voor een kok? Uh, nee, voor een kok uh, is denk ik uh, uh, het echte werk... hele mooie dingen kunnen doen... Um, je focussen op uh, je volgende smaaksensatie. Dat, dat, dat, dat allermooiste om, uh, om je bezoekers weer te verrassen. Dat mm. is het, uh, het allermooiste van Eten Koken. En dat... Daar zijn wij altijd mee bezig. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Uh, alleen niet altijd meer alleen op het gebied van eten koken. Maar ook uh, op, op een brede vlak. Uh, als je een evenement organiseert... dan wil je dat het, uh, de groep mensen die bij je komt... aan niets ontbreekt. Dat mm -hmm. alles klopt. Dat de inrichting dusdanig is. Dat uh, het gevoel wat een evenement moet uitstralen... dat dat erin zit. En uh, dat de techniek klopt. De sprekers, de entertainment, alles klopt. En daarna heb je ook nog een stukje wat heel belangrijk is voor mij. En dat is het stukje eten. Want eten is... Uh, in mijn uh, optiek, uh, misschien wel het belangrijkste op een evenement. Hm. Wordt uh, toch hard werken deze maand, vermoed ik dan toch? Het is gewoon uh, het dagelijks uh, daar. Uh, ja, uh, ja, het wordt uh, uh, hard werken, maar het wordt vooral ook uh, heel leuk. Omdat we gewoon weten dat we elke avond een feestje gaan, gaan bouwen. Ja. Ik, ik, heb, ik heb gewoon een dieettafel tafel staan en, en, en, en uh, een, een, een, een geluid en muziek zet. En uh, ik presteer allemaal gerechten en ik leg het ja. uit. En uh, we zorgen gewoon dat het elke avond gewoon gezellig is vooral. Gelukkig ben je goed uitgerust. Dan net terug van vakantie in Suriname. Daar liggen jouw roots. Klopt. En dat was te horen in het programma Terug naar Rotti, Laten we even luisteren. Toen ik wegging heb ik hier ergens uh, iets... Uh, daarom keek ik meteen deze kant op, want ik weet dat ik hier... Maar jullie hebben dit geschilderd, hè? Ja. ja hè? Vorig jaar heb ik geschilderd. Vorig jaar? Ja. En ik weet dat ik hier op deze muur, op deze plek... vlak voordat ik wegging, heb ik hier iets gekrabbeld. Het, kan, het, kan, ja. het was een plakplaatje. Die heb ik hier op de muur gedaan als herinnering van als ik dan terugkom... Ik want, dat jullie het Oké. Ik had zo gehoopt dat ik dat nog zou, uh, zou zien... Maar het was er niet, hè? Nee. Het was een herinnering nee. aan vroeger, maar je had iets achtergelaten... maar het stond er niet meer. Nee. Of het hing er niet meer. Ja. Je was in Suriname. Heb je uh, behoefte om uh, bijvoorbeeld met jouw talent... wat je ontwikkeld hebt hier in Nederland... want je bent geboren in Suriname, om terug te gaan naar Suriname... en daar wellicht nog iets op te bouwen? Nou ja, goed, dat, uh, dat zijn wel dingen waar je over denkt. Ik, uh, ik weet dat ik hier uh, um, veel leuke dingen... Uh, doe en gedaan heb en nog heel veel leuke dingen wil doen. Maar Suriname is ook uh, een land uh, waar ik uh, heel graag ben, heb ik ontdekt. Want ik wist dat voorheen uh, natuurlijk niet, maar je komt in Suriname... en je ontdekt al dat er um, ergens dat ontbrekende stukje van een bepaald gevoel... dat vind je daar. Ja. Dat, is, uh, dat is heel apart en dat is uh, niet heel goed uit te leggen... maar dat is wel te delen met de mensen Maar je die, bent ook een succesvol ondernemer, daarom vraag ik het ook een beetje. Ja, ja. Suriname heeft succesvolle ondernemers ook wel een beetje nodig. Uh, ja. uh, ook vanuit Suriname is daar wel eens de roep van... kom uh -huh. ook terug met het uh, vergaarden. Ja. Kennis en talent. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook iets wat ik, wat ik wil zeggen. Ik, ik, voel, ik, ik voel dat ik daar iets moet gaan doen. Dat, ik, dat, dat, dat, uh, dat er inderdaad een roep is en dat ik uh, echt wel een beetje uh, iets van een, uh, een vestiging op mijn Paramare, lichaam. Door, door stroom, wat zegt van je moet die, die kant op. En uh, ja, ik denk dat wel gaat komen ook. Er komt iets. Vestiging. In Nou, nou nou, ik zal hard niet een vestiging in Paranaribo, maar er zal ongetwijfeld. niet een vestiging van wat ik nu doe, maar er zal iets gaan gebeuren. Ja. Donderdag dan opent je restaurant uh, zijn deuren. En vanaf 1 september kunnen we je trouwens ook weer op tv zien in een programma over Wijnen op RTL 4. Wereldwijnen, om precies te zijn. Klopt, uh, correct? Je, je, maar bijna, bijna correct. Nee, het programma heet inderdaad Wereldwijnen, wat ik ga doen, <laughs> heel heb ik voor het Maar ik ga eens september beginnen met de opname. Dus als voor ah. een maand restaurant voor een maand.nl afgelopen is. Ben ik, ben, ik, ben ik uit de lucht? Ja. Ik hoor niks meer. Nee, je bent niet uit de lucht. Je bent oh, er nog steeds. Ik uh, valt in één keer stil niet. Als, okay. als de restant voor de maand afgelopen is... dan, uh, dan ga ik uh, vanaf 1 september beginnen met mijn eerste reis. En dan uh, reizen we uh, door Europa en een Californië... op zoek naar de beste wijnen van de wereld. Duidelijk. Ramon Beuk, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Hoi. We gaan door met de dag van onze Joris Peugel. Ik ben een beetje zenuwachtig.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 Hashtag Durf te Vragen. Ed J. Temming vraagt: waarom heeft een wekker bijna altijd een snoestijd van 9 minuten? En niet gewoon 10 minuten of zo? Hashtag Durf te Vragen. Dominique van Husten, Philips Consumer Lifestyle. De reden waarom een wekker nog steeds een snoesfunctie heeft die 9 minuten lang duurt en geen 10 minuten, wat een, een logischer uh, getal zou zijn. Uh, dat, dat is omdat uh, wekkers uh, al heel lang bestaan en die waren vroeger mechanisch. Hè. En de snoersfunctie op een wekker dateert van uh, in de jaren 50, 1956 eigenlijk. En toen was, als je op de snoersklop duwde, uh, dan schoot er een extra mechanismetje in werking in die wekker. Uh, en die, die radartjes daarvan moesten ingrijpen op de radartjes van het binnenwerk van de zelf. De nu, om die perfect te kunnen laten aansluiten, was een tijd van 10 minuten was niet mogelijk. Het was ofwel meer dan 10 minuten, ofwel het dichtst bij de 10 minuten was 9 minuten. Dus toen de ingenieurs moesten een keuze maken en hebben ze gekozen voor hetgeen het dichtst bij de 10 minuten ligt. En ook aan de veilige kant van de 10 minuten zijn er dus 9 minuten. Hashtag durfde te vragen. Straks het tweede uur van Be in, in Today. En dan hebben we het natuurlijk over de stemming in het huis van de afgevaardigden in de Verenigde Staten. Kunnen de Amerikanen straks nog hun rekening betalen? De deadline morgen vroeg zes uur onze tijd. Michiel Vos die doet zo meteen verslag. We gaan eerst uiteraard naar het nieuws. B -M -E.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 Juist nu. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op Curaçao-NordseJazz.com. Nu tijdelijk tot 150 euro actiekorting op uw energierekening. Atoomstroom.nl. Dit is Radio 1.